4 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. De, de, de vooruitbreiding van de macht van president Erdogan. Met het voorstel tot uitstel wil de Deense premier duidelijk maken dat zijn land niet milder denkt over de ontwikkelingen in Turkije dan Nederland. Het dodental in Ethiopië na het instorten van een grote afvalberg op een vuilstort is opgelopen naar 35. Op het moment dat het gebeurde waren er zo'n 150 mensen in de buurt. Door de aardverschuiving van afval werden hutjes en betonnen gebouwen bedolven. Het ongeluk gebeurde op een stortplaats aan de rand van de hoofdstad Addis Ababa. Frankrijk vindt dat de komst van de Turkse minister van Buitenlandse Zaken vanmiddag naar Metz geen bedreiging is geweest van de openbare orde. Er was volgens de Fransen dan ook geen reden om de bijeenkomst te verbieden. In zijn toespraak noemde minister Cavusoglu Nederland de hoofdstad van het fascisme. Naar aanleiding van de spanning tussen Turkije en onder meer Nederland roepte de Franse minister van Buitenlandse Zaken op tot kalmte. Op de A270 bij Nune heeft de politie vanochtend een man van 20 uit Helmond opgepakt. Hij reed in een gestolen 25 km voertuig over de snelweg. En daarbij had hij ook nog te veel gedronken. Hij had een promilage van ongeveer 1,2. Voor beginnende bestuurders geldt dat ze maar een promilage van 0,2 mogen hebben. Later bleek ook nog dat het voertuig eerder op de avond was gestolen in Helmond. In de Eredivisie heeft Willem II thuis gewonnen van Pek Zwolle. Voor rust scoorde Falkenburg 1-0 en vlak voor tijd besliste Haaien het duel. Door de overwinning is Willem II nu negende. Zwolle blijft op de dertiende plaats staan. Het weer, het is vrij zonnig, vooral in het westen is er wat bewolking. Het is zo'n 12 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Morgen en de dagen daarna verandert er weinig. Dit was het NOS journal Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. Werkzaamheden op knooppunt Muidenberg veroorzaken al het hele weekend vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Muidenberg is de vertraging 20 minuten. Op de A6 daardoor ook een lange file van Lelystad naar Muiden. Daar heb je tussen Almere-Stad west en knooppunt Muidenberg een half uur op onthoud. En er wordt ook gewerkt op de A8, Zaandam-Amsterdam en daardoor staat er bij Zaandijk ook 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 What you do for me, now I don't know Dat is de single van Shaggy. De man die heel veel hits op zijn naam heeft staan. Waaronder onder meer de single Oh Carolina. Die kennen we waarschijnlijk ook allemaal nog wel. Maar ook dit was een grote hit. Yo, I need your love zo aan het begin van uur drie van Zandvoort op zondag. Nogmaals een goedemiddag Zandvoort. En leuk dat jullie allemaal luisteren. En in uur drie hebben we de volgende onderwerpen voor je. Ja, zo meteen allereerst hebben we natuurlijk Pit Report. We hebben nieuws uit de wereld van de Formule 1. En in de breedste zin van het woord... Dat rond de klok van kwart over vier. Uiteraard hebben we straks de eindstanden van de voetbal-eredivisie... wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Maar het ziet er nou uit dat uh, Feyenoord uh, geen puntverlies gaat opleveren... Uh, uh, oplopen en uh, FC Groningen er weer drie verliespunten bij kan krijgen. Hmm. <laughs> uh, en we gaan ons natuurlijk opmaken voor de topper van vandaag... Ajax tegen FC Twente, de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat beginnen. Uiteraard, wellicht nog even tijd voor sport kort. En het dieren van de week, zojuist kregen we het bericht van het dierenthuis Kennermeland dat het niet Beeks is geworden, het dieren van de week... maar een, een, een setje. Appie en Deka. Hé, hey, ja, ja. de supermarktset. Appie en Deka, ja, de supermarktset. Goed, de, dier, de dieren van de week, dat rond de klok van half vijf. En het gedicht van de week, ja, op vele verzoek... Het, het kan met dit weer natuurlijk niet anders zijn... dat het uh, lentekriebels teweeg brengt uh, bij, de, bij de gasten van Zandvoort... en natuurlijk ook de inwoners van Zandvoort... Dus het gedicht van de week om kort voor lente lentekriebels. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, en Albert Jan heeft steeds over kijken. Kijken? Radio kijken. Hoe doe je dat, Albert Jan? Radio kijken. Uh, gewoon uh, uh, kijk live mee, uh, via de app www.zvm-live.nl Kan je live meekijken? In de studio aan de Tolweg 10A hier in Zandvoorts. Je eigen lokale radio. We zijn er 24 uur per dag op radio en tv. Met muziek en informatie voor iedereen. En de muziek komt er nu weer aan. Hier is Jobby 40 en Food for Thoughts. Well, those around them criticize and sleep a Through a fractal on a breaking wall I see you, my friend, and touch your face again We gaan niet 5, 505, echt waar? AZ1. AZ1, uh, op dit moment uh, de tussenstand. Uh, ze hebben nog heel even te spelen, dus we houden de wedstrijd voor je in de gaten. Daarover straks weer. Dat was uh, dus heel facile en crazy. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we gaan eens even naar het uh, wereldje van de Formule 1 overschakelen. Want uh, ja, inderdaad, de tests uh, zijn in volle gang voor uh, de race die uh, eind maart gaat plaatsvinden. Belangrijk moment in de Formule 1. Allereerst, de opvallende high-vinnen die te zien zijn in op de meeste nieuwe Formule 1 bolides moeten op termijn verdwijnen. Dat vindt niet alleen Jan Lambers. Maar dat meent ook Ross Braun, de nieuwe sportieve baas... van de koningsklasse van de autosport. Dit is een onbedoeld effect van de regelwijzigingen, aldus Braun... die, op de nieuw, die door de nieuwe eigenaar Liberty naar voren is geschoven... op de centrale positie. De bolides zien, euh, zien er met de nieuwe bredere banden... en hun aerodynamische aanpassingen lekker agressief uit, vindt hij. Ze zijn veel sneller en laten indrukwekkende prestaties zien. De coureurs zeggen me... Dat het ook uh, fysiek een stuk zwaarder is, dus het is allemaal mooi. Maar nieuwe regels leveren altijd minpuntjes op die we moeten wegwerken. De impopulaire high fin is terug en die moet na verloop van tijd verdwijnen. Evenals de T-vleugel aan de achterzijde. Uiteindelijk willen we meer pure racewagens. Jij dus, vond hem toch mooi, bron. of niet? Ik vind hem prachtig. Ja, Ik, ja maar, goed, maar de meningen die verschillen daarover. Dat blijkt, zelfs Los Blond vindt ze lelijk. Lewis Hamilton positioneert zijn Mercedes-team in de rol van underdog. Volgens de Engelsman is Ferrari momenteel namelijk de favoriet... voor de aanstaande Formule 1 seizoen. Ik denk dat Ferrari favoriet is, tekent motorsport.com uit... op uit de mond van de coureur. We mogen hen niet uit het oog verliezen... want op dit moment verrichten ze geweldig werk. Red Bull lijkt ook vrij goed te zijn. We zullen het de komende tijd zien. Maar het zal dicht bij elkaar liggen in de eerste race. Dat staat wel vast. Technologiebedrijf Exact heeft het sponsorcontract met Max Verstappen verlengd tot en met 2019. De nieuwe overeenkomst zullen beide partijen, eh, hebben beide partijen afgelopen donderdag op het circuit van Catalunya bij Barcelona officieel bekend gemaakt. Exact is al sinds 2015 een belangrijke sponsor van de Limburgse Formule 1-Coureur. En Nicky de Vries rijdt komend seizoen in de Formule 2. De 22-jarige Vries, die sinds 2010 onderdeel is van het talentprogramma... van de Formule 1 Renstal McLaren, werd afgelopen zaterdag gepresenteerd... als coureur van het Italiaanse team RAPAX. Het racetalent uit Sneek reed afgelopen jaar in de hoog aangeschreven GP3-series... bij top 10 ART Grand Prix, dat samenwerkt met McLaren. De Vries won twee races en eindigde als zesde in het kampioenschap. Hij verhuist nu naar de Formule 2. Ik hoop daar met Rappax successen in te boeken. Mijn ultieme doel blijft natuurlijk uitkomen in de Formule 1 en daar succesvol in te zijn. Al dus, De Vries, die onderdeel blijft bij het opleidingsprogramma van de roemruchtige Renstal. En tenslotte een sneubericht: de Britse racelegende John Surtees is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie afgelopen vrijdag bekend. Surtees is de enige die erin slaagde zowel op twee als op vier wielen wereldkampioen te worden. De Brit overleed afgelopen vrijdag in het Sint-George-ziekenhuis van Londen, waarin hij vorige maand werd opgenomen vanwege ademhalingsproblemen. Zijn vrouw Jane en twee dochters waren bij hem. Sirties verloren in 2009, zijn zoon Henry, die om het leven kwam... doordat hij bij een race in de Formule 2... het losgeraakte wiel van een andere coureur... tegen zijn hoofd had gekregen. Tot, Tot zover. zover het Riesnieuws bij CfM. Zodat ik uiteraard de eindstanden van de twee wedstrijden... die vanmiddag om half drie gespeeld zijn in de Divisie. Maar eerst deze van Chris Kapp...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 van Stingen, maak er een leuk nieuw omheen. En dan krijg je deze, zoals de zeer van Chris Cap en een Englishman in New York. Nou, de wedstrijden die vanmiddag wel drie gestart zijn in de Eredivisie... die zitten er inmiddels op. Maar voordat we aan die wedstrijden gaan beginnen... nog even de wedstrijd van half één vanmiddag... We hebben het over Willem II tegen Pekswolle. Daar werd het 2 tegen 0. Nou, Feyenoord AZ. <coughs> Toch, ja, op een gegeven moment moest AZ wel iets doen... Na die 3-1-achterstand. En gingen ging natuurlijk op de aanval spelen. Met als gevolg eindstand Feyenoord AZ 5-2. Nee, hè? Ja. ja. Echt wel. Oké, okay, en dan uh, hebben we F uh, Rode JC tegen FC Groningen. Daar werd het 3-1, Albert Jan. Ja, dat is hard aangekomen in Groningen. Dat weet ik wel zeker. Goed, dan houden we nog de klapper van de dag. We gaan ons opmaken voor uh, de wedstrijd die om kwart voor vijf gaat beginnen. Ajax thuis tegen FC Twente. Oké, okay, nou die kunnen we nog een kwartiertje mee nemen, hè dan. Chaka -kan, Dus hier is Chaka kan. Chaka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 Let me rap you, this is all I want to do, shock Let me rap you, let me rap you, Let me rap you, cause I feel for you, I feel for you That's all I wanna do, Shaka Khan. Let me rock you, let me rock you, Shaka Khan. Let me rock you 'cause I feel for you, feel for you. Een echte disco-klassieker op de zondag bij CFM Shaka Khan hoor je en I Feel For You. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Ja, het zonnetje schijnt lekker. En dan genieten we van hem met z'n allen hier in Zandvoort. Hier is de single van de Kings en Sunny Afternoon. The taxman's taken all my And left me in my state home.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 so pleasantly mm -hmm. live Ja, de zon schijnt op dit moment lekker op het bankpaneel van CFM. En af en toe heb ik uh, moeite om de tekst te oh, Albertje ja. Maar ik weet wel dat dit de Kings waren en de Sunny Afternoon. En je hoort het, een echte gouden ouwe, want uh, die uh, plaat kraakt behoorlijk. Het is twee over half vief. We gaan ze doen, de dieren van de week En we gaan dit keer naar de supermarkt. Ja, want ze luisteren naar de naam Appie en Deka. Maak kennis met supermarktkatten. Nu in de aanbieding Twee schootkatten. Appie en Deka zijn twee zussen van 11 jaar. Ze zijn bij het asiel gekomen omdat de eigenaar niet meer voor ze kon zorgen. Voor beide een, een heel verdrietige situatie. Het zijn aanhankelijke lieve dames die echt samen een huisje zoeken. Ze zijn een klein hondje gewend. Dit gaat goed. Ook willen ze met de tijd graag lekker naar buiten kunnen. Wie heeft er genoeg liefde en aandacht voor deze twee lieverds... genaamd Appie en Deka... En waar verblijven Appie en DK momenteel? Ze verblijven in het dierentuin Kennemeland, Keesomstraat 5. Geopend van maandag tot en met zaterdag van 11 tot 4 uur... en telefonisch bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website wwwdierentehuis want ook Appie en Deka verdienen een thuis. Ja, dus of je gaat uh, bij de Krochten langs of uh, bij de Oranjestraat. Hè, daar kom je ze ook tegen. Ah, flauw, flauw, flauw. Nee, leuk, Appie goed. en Deka, de supermarktkatten van uh, deze week in het uh, asiel. Maar er zitten nog veel meer leuke dieren. Dus land daar een keertje langs. Kees om straat nummer 5. You can Deden we even lekker uit met ILO en The Living Thing. Ja, ja, ja, ja. Heb jij nog nieuws? Eh, uh, ja, zeker. Uh, even een volgende. De inschrijving voor het sportiefste weekend van Zandvoort sluit bijna. Bijna is het weer zover. Het sportiefste weekend van de Zandvoort staat op 25 en 26 maart weer voor de deur. Met op de zaterdag het traditionele wandelevenement 30 van Zandvoort. En op zondag het fietsevenement De Omloop van de Zandvoort. En natuurlijk de Runners World Zandvoort circuitrun. Inschrijven is mogelijk tot en met morgen. Tot en met morgen. Dus okay. mis het niet. De, even kijken. Voor alles onderdelen van het sportiefste weekend van Zandvoort... geldt dat maandag 13 maart het de laatste kans is om in te schrijven. Alleen kinderen die aan de kidsrun deel willen nemen... kunnen tot het laatste moment nog inschrijven. En inschrijven gaat via www lechampion.nl www.lechampion.nl Dus wandelaars, fietsers... laat dit geweldige weekend niet aan u voorbij gaan. En schrijf u nog in... morgen de laatste dag... Via www.lechampion.nl En uiteraard is uh, CFM ook uh, dat weekend erbij. En zaterdag staan we live op locatie bij de 30 van Salvoort, Albert-Jan. Uh, Klopt, wij gaan lekker in de buitenlucht en hopen dat het dit weer is. Zo is het tussen 2 en 5 uh, vanaf de Halterstraat. Dan uh, volgen wij de 30 van Salvoort. en uiteraard ook de Secure houden voor je in de gaten. CFM je eigen lokale radio, is er het hele weekend bij. I Get to your love, I got to know. Am I moving too slow to get back to the love that I'm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 Ze weer voor. Hè? Lekker op een bootje varen op dit moment op een windjammer. En zo heet de groep ook, Joh, de windjammer in Tossing en Turning. CFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Ja, we gaan eens even kijken naar de verkeerssituatie in en uh, om Zandvoort. Want daar is al het een en ander over te melden geweest of te melden. Ja, want er is nu uh, langzaam rijden tot stilstaand verkeer via de, Zand, uh, de Zandvoortse Laan. En het heeft alles te maken met eerder op de middag, rond 3 uur... want uh, er was een motorbrand op de Zandvoortselaan. En nogmaals, het bericht komt net binnen via RTV Noord-Holland. Wie de laatste uren van deze lenteachtige achtige dagen... dag in Zandvoort wil doorbrengen... doet er goed aan om via de zeeweg naar de kustplaats te rijden. De Zandvoortselaan is door een motorbrand afgesloten. De weg tussen Heemstede en Zandvoort is in beide richtingen afgesloten... meldt de politie op Twitter. De brandweer is ter plaatse om het vuur te blussen... En hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Dat, dit bericht was van uh, 20 over 3. Dus wellicht dat inmiddels de brand geblust is. Maar in ieder geval, we kijken hier naar buiten en we zien uh, de, de auto's die er zandvoort uitrijden, langzaam rijden en stilstaan. Dus... Advies, ga via de zeeweg. Gisteren was het andersom. Ja, ja, zeker, ja. En vandaag is het weer andersom. Als je andersom. dat gisteren gezegd had, had je geen vrienden gemaakt, hè? Nee, nee, nee. Dus onze speciale verslaggever ter plaatse nog even. Hartelijk dank voor deze informatie. Ah, Oké, okay, bij deze. Sadarik het gedicht van de dag. Weer een mooie lentekriebels.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 Moving way too fast And we crushed it Deze plaat gaat werkelijk nooit vervelen. Hè? Je hoorde de zingen van uh, Shepard en Geronimo. Inmiddels tijd voor het gedicht van de dag. Een hele mooie helemaal bij dit weer natuurlijk. Hier is Lente Kribos. De zon is deze morgen nog zwak. Zandvoort ontwaakt. De eerste meeuw fluit. Heeft net haar nest gemaakt.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 Het is een tijd geleden dat dit kon. Ik mis je in de winter. En in de herfst dan ruik ik oud. In de zomer ruikt het muffig. Maar in de lente ruikt het vertrouwd. De hemel breekt nu pas echt open. De warmte, de warmte overspoelt me. Ik schud alles van me af. De sfeer in Zandvoort...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 Zo was jouw ochtend vanmorgen, Albert-Jan. Heerlijk. Heerlijk, oké. Okay. Je hoort hem, het gedicht lentekriebels. Ja, daar krijg je wel lekker zin in de lente, hè? Heerlijk, nog, uh, ja, nog heel eventjes wachten, maar het weer van vandaag in Zandvoort was toch echt lenteweer, hè? Het is altijd lente in de ogen van de tandwarsassistenten. Hier is Peter de Koning.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 Hij past er mooi achteraan, hè? achter het uh, gedicht van de dag uh, Lente Kniebels. Je hoorde de zin van Peter de Koning. En het is altijd lente in de ogen van de tandartsassistenten. Nou, we kunnen nog uh, een paar plaatjes gaan draaien... tot aan het nieuws en hey, weer van vijf uur. En zit deze zondag op zondag er alweer op. En een van die platen die we nog uitgekozen hebben... is de van Bluff en Hemingway. Onder de zon en een hemelsblauwe hemel... wachten straten op bewoners...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 Ik elke keer de stem van de zee. Mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn liefste, mijn Het is onniet. Van de stem van de zee? Ja, nog. Ja, hè. Ja. Ik ben. En voor de rest sta ik er af en toe helemaal niks van, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed. jij wel? Nou, een beetje. Een beetje, oké. Okay. Dat was Bluff en Hemingway. Uh, ja. Heming, uh, oui. ja. Nog, nog tijd voor kort berichtje? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Volgende week vrijdag uh, uw lokale zender live vanuit Haarlem tijdens de Rob Akda Awards. Uh, volg de app uh, van de ZFM voor meer informatie. Vanavond natuurlijk tussen 7 en 9 ZFM klassiek. Samenstelling en presentatie in de handen van onze collega Ruud Jansen. En vergeet aanstaande woensdag zeker niet te stemmen. Laat uw stem niet verloren gaan. Oh ja, gaan. dat is ook nog. Laat uw oh, stem niet het verloren gaan. En uh, on, even onder voorbehoud: we zijn uh, voorbereiding aan het treffen om wellicht aanstaande woensdagavond een uh, verkiezings. Uh, Uitzending te doen vanaf 8 uur live vanuit ons Mediacentrum hier aan de Tolweg 10A. Dus uh, ZFM barst van de activiteiten en wel live activiteiten. Houd de app in de gaten voor meer informatie. En geniet van het mooie weer nog, hè? En geniet nog even lekker van het mooie weer. Maar ga, blijf wel in Zandvoort, want het is stilstaand. Uh, uh, uh, ja, rollend. Een verkeer Zandvoort uit. En wij zijn er en volgende week weer. Nou ja, morgen en overmorgen ook in de ochtend, uh, Albert Jan. Voor zie ik moment... je dan weer? <laughs> ja, dan luisteren we weer. Ja, ja, dan zien we elkaar goed. weer. De herhalingen van eh uh, zaterdag op zaterdag, zaterdag op zondag tussen 8 en 11 uur op maandag en dinsdagmorgen. Tot volgende week en een fijne zondagavond. Dag. Bears, doei doei. Take a really mighty maid. After things just might you swear and curse. When you're chewing on last gristle. Back wobble, give a whistle. And whistle, help things turn out for the best.